Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Russische leger zegt dat het in het westen van het land... vier Oekraïnse drones heeft neergehaald. In de Russische stad Belgorod raakte een flatgebouw beschadigd. De gouverneur gaat uit van een droneaanval. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De gouverneur deelt op Telegram foto's van het incident. Daarop is een beschadigde gevel van een appartementencomplex te zien... Steden in West-Rusland, zoals Belgorod en Moskou... worden steeds vaker aangevallen door Oekraïnse drones. Vooralsnog blijft de schade beperkt. En voor de tweede keer dit weekend kamp Tiel met stankoverlast. Gisteren was het centrum van de stad een groot deel van de dag ook afgesloten... vanwege een nare geur. Het ging om een stof die normaal gesproken wordt toegevoegd aan het reukloze aardgas. Ook nu is dat het einde van de middag weer het geval. De veiligheidsregio benadrukt dat er geen gevaar bestaat. Net als gisteren probeert de brandweer van Tiel het probleem te verhelpen door het riool met veel water door te spoelen. In Ecuador is de leiding van de bende Los Choneros overgeplaatst naar een zwaar beveiligde afdeling binnen de beruchte Litoral-gevangenis. Adolfo Macias zou de onlangs vermoorde presidentskandidaat Villa Vicencio hebben bedreigd. 4000 militairen en agenten werden ingezet om de bendeleider over te plaatsen, meldden de autoriteiten. Bij de operatie werden wapens, munitie en explosieven in beslag genomen. Volgens de Ecuadoriaanse president Lasso was de overplaatsing nodig... voor de veiligheid van burgers en gedetineerden. En Almere City heeft zijn eerste doelpunt gemaakt in de eredivisie. De goal mocht niet baten voor de eindstand. Almere City werd verslagen door FC Twente met 1-4. Bij Feyenoord Fortuna Sittard speelden de Limburgers tegen 10 man... vanwege een rode kaart voor nieuwkoop. Het bleef 0-0. En in Alkmaar won AZ overtuigend van een goal uit Eagles... met onder meer een goal en assist van debutant Ruben van Bommel. Daar werd het 5-1. Het weer, bewolking en een enkele bui. Er is ook wat zon en het is 20 tot 24 graden. Vannacht is er kans op een mistbank en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen ook af en toe zon en een enkele bui en dan wordt het een graad of 26. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de the ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Uh, en jij beleeft het. Zon. Zon. Zandvoort. De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Pissel Radio Show 1554. Mijn naam is Ben Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuw AIDS muziekprogramma. Louis. Anthony De Lize, die stuurde mij eigenlijk in juli al, begin juli al, en, uh, zijn nieuwe single Iris Descent. En, um, en dan moest ik helemaal wachten tot uh, deze week uh, voordat ik hem eindelijk mocht draaien. De meestal heb ik daar uh, lak aan en uh, pleur ik gewoon de muziek. Uh, maar ja, je, je wil als radiomaker natuurlijk ook een primeurtje hebben, maar nee hoor, maar het, uh, het hij erop op aan. Nou ja, dan ben ik ook de... Uh, de leuligste liedje. In ieder geval uh, een hele mooie single. Peaceful Guitar. Dat is het uh, eerste nieuwe album van Mac Gries. Die uh, gaan we dan draaien. Daarna draaien met de track Peace. En dan komt het Institute for Mindful Music and Meditation. Ja, dat is een, een hele mond vol. Met het uh, nieuwe album Kimia Ia Liboza. Dat, uh, dat is een grote... Uh, een heel groot uh, uh, album met uh, heel veel... Uh Tracks. Maar dat verbleekt straks bij het nieuwe album van Sherry Finzer daarover straks meer. Dan gaan we terug in de tijd. We zitten inmiddels in 2020. En dan krijgen we toch allemaal weer wat uh, wereldmuziek komt langs en we sluiten af met States of Mind van het, uh, Dat is het album en de groep heet For Divine met de track Compassion. Dat is wel eigenlijk een heerlijk lekker nummertje. Uh, wat goed doet, denk ik, zo op deze zomer, zondag, zomeravond. Ik wens je heel veel luisterplezier bij peacefulradio.info.